Een van de meest fascinerende onderdelen van de sterrenkunde heet kosmologie. Daar zit een bekend woord in verborgen, kosmos of heelal. Kosmologie omvat inderdaad het bestuderen van het gehele heelal. En daarbij kom je ogenblikkelijk in aanraking met de grootste schaalstructuren... die in het heelal een rol spelen. En dat zijn sterrenstelsels en ook grote groepen van deze stelsels. Kosmologie is voor leken, zoals ik... Fascinerend omdat het iets onwerkelijks heeft. Je praat over duizelingwekkende afstanden... en over onvoorstelbare lange tijden. Astronomen hebben aangetoond dat het heelal continu verandert. Niet alleen op de schaal van sterren of sterrenstelsels... maar ook op de schaal van het heelal als geheel. Over deze onderwerpen gaan we vandaag praten met dokter Bijleveld. Hij is verbonden aan het bekende Omniversum in Den Haag... als astronoom en programmaleider. Verder hoort u vanavond ook weer Henk Nieuwenhuis... met actuele wetenswaardigheden aan het firmament. Dr. Beideveld, welkom in deze uitzending. Voor sommigen bent u een bekende verschijning in deze serie... omdat u ook al meewerkte aan onze serie De Planeten... Uh, voordat ik op het gespreksonderwerp inga, wil ik eerst eens even weten of kosmologie inderdaad zoveel mensen fascineert. U komt die mensen denk ik tegen in dat universum. Hoort u daar wat over? Ja, het is uh, een van de onderwerpen waar altijd vragen over gesteld worden. En uh, in een van de toekomstige programma's van het universum zullen we er dan ook zeker op ingaan. We hebben nu een programma draaien waarin we een aantal... ...objecten in het heelal tentoonstellen voeren. En daar krijg je dan van alles over te zien en te horen. De zwarte gaten, pulsars, al die vreemde eenden in de wijd... ...die komen daarin aan de orde. Maar inderdaad, omdat juist kosmologie zo'n uh, onderwerp is dat in trek is... Uh, ...willen we in het volgende programma het heelal als geheel... en verschijnselen die wat tijd betreft uh, zich daarin afspelen uh, in dat volgende programma aan de orde laten komen. Dat uh, Einstein zal er natuurlijk ook een centrale rol in spelen. Ja. maar goed, dat is nog toekomstmuziek. Zo staat. En uh, is er één speciaal onderwerp wat mensen interesseert? Het verstrijken van de tijd. Het feit dat hier op aarde de tijd op een bepaalde manier verstrijkt. Daar zijn we erger gewend. We weten niet beter. En tijd is eigenlijk iets waar je geen, uh, ja, niet zozeer weet van hebt. Maar dat gaat toch maar ongemerkt voorbij. Maar het feit dat dan tijd anders verstrijkt. Op andere plekken in het heelal. Dat is toch heel fascinerend. En daar bouwen we de hele show omheen. Ja. En dan wilde ik eens beginnen met uh, eigenlijk ja, de, de schaal. Hè, waar we mee te maken hebben binnen dat grote heelal. Wat zien we in het heelal als we de schaal vergroten van individuele sterren tot het gehele heelal? Ja, dan krijg je van alles te zien. En, um, maar als we bij het begin beginnen, dan als je op een heldere nacht naar buiten kijkt, dan zie je natuurlijk uh, talloze sterren staan. En al die sterren die je nog met het blote oog kan zien, die maken eigenlijk onderdeel uit van een enorme verzameling van sterren. En dat is dan het melkwegstelsel. En bijvoorbeeld die wazige band aan de hemel, de melkweg, is eigenlijk de afspiegeling van dat grote platte stelsel. Die verzameling is namelijk echt helemaal plat. Uh, nou, echt uh, de verhoudingen van een pannenkoek of een, een, een LP. En al die sterren bij elkaar, die vormen echt in eenheid dat melkwegstelsel. Um, om even de afmetingen aan te geven. Het is uh, zeer groot. Uh, het is dus niet de grootte van een LP, maar talloze malen groter. Um, als je met de lichtsnelheid zou reizen... dan duurt het ongeveer 80.000 jaar om van de ene kant naar de andere kant te gaan. Dus je moet wel de tijd van leven hebben om die reis af te leggen. En het is heel plat... Uh, weer met die lichtsnelheid had je maar een duizend jaar nodig om uh, van onder naar boven te gaan. Dus duizend ten opzichte van tachtigduizend zo ongeveer, dat zijn de afmetingen. Ja. Als wij nou naar boven kijken dan lijkt alles zo, zo stabiel. Hè? Als je op een romantische avond daar onder die sterrenhemel staat, dan lijkt er weinig te gebeuren. Maar alles beweegt uh, wel natuurlijk daar in dat heelal. Ja, alles is volop in beweging. Uh, dat kan ook haast niet anders. Het heeft uh, bij zijn oorsprong een beweging meegekregen. En er is niets dat uh, dat af kan remmen. Dus het draait nog volop. Hmm. En de spits, dat is toe tot ons mennelijk uh, wegstel van? Wat beweegt ja. dat? Hoe beweegt dat? Dat draait als geheel. En dat draait dus heel langzaam uh, om een as... Uh, eigenlijk net zoals een LP draait, draait dan ook dat melkwegstelsel. Maar er is één groot verschil, dat moet ik er meteen bij zeggen. Um, de binnenste delen van zo'n melkwegstelsel... die draaien inderdaad veel sneller om het centrum dan de buitenste delen. En dat lijkt dus eigenlijk erg op uh, wat je in ons planetenstelsel ziet. De binnenste planeet, Mercurius, draait veel sneller om de zon... dan de buitenste Pluto. En uh, in die zin heb je dus... Ondanks het enorme grote verschil van schaal tussen zonnestelsel en eh, melkwegstelsel, toch een hele grote overeenkomst. En dat komt eigenlijk omdat eh, het de zwaartekracht is die die beweging eh, bepaalt. De, de planeten worden door de zon aangetrokken en al die sterren die in dat sterrenstelsel zitten draaien om de zware kern van het melkwegstelsel. En eh, worden dus door de zwaartekracht in hun baan gehouden. Ja. En dus. Ook onze zon, die een van die sterren is op weg door het melkwegstelsel, draait een rondje om de kern van het melkwegstelsel. Hoe lang doet u daarover? Heel lang, heel lang. Uh, in de leeftijd van de zon, en dat is nu zo'n 5 miljard jaar, zijn we pas 20 keer uh, rond geweest. Dus één rondje, dat is zo'n 200 miljoen jaar. Ja. Maar we zijn er toch mee bezig. Ja. Die... Uh... Spiraalarmen, want die zijn er ook. hè. Hoe zit het daarmee in dat melkwegstelsel? Ja, er zijn inderdaad spiraalarmen. En die kennen we vooral door naar andere sterrenstelsels te kijken. Daar zie je inderdaad fantastische voorbeelden met uh, hele mooie spiralen daardoorheen. En wat het eigenlijk zijn, het zijn een soort uh, verstoringen... in de heel regelmatige verdeling van sterren die je in zo'n stelsel hebt. En je kan het je voorstellen als een soort golf die... ...over de zee loopt en op, sommige, op de plek van de golf heb je opeens veel meer deeltjes... ...en dan heb je de dalen ertussen, daar zit veel minder. En zo is dat eigenlijk ook met uh, die spiraalarmen. Er gaat een zeer sterke golf door al die uh, sterren. En dat zorgt ervoor dat er allerlei materiaal samengeperst wordt... ...en daaruit ontstaan dan weer nieuwe sterren. En... Daardoor zijn eigenlijk dan die spiraalarmen weer zo duidelijk te zien... omdat dat al die nieuwe sterren natuurlijk zeer veel licht uitzenden. Ja, en voor de duidelijkheid, het is niet alleen een, uh, het beeld van een spiraal... maar het is ook de beweging, hè? Uh, ja, zeker. De, de binnenkanten van die spiraal, dus dicht bij de kern... die bewegen sneller rond het centrum dan de buitenkanten. Ja. Wat mij blijft intrigeren, is, uh, is de kern van ons melkwegstelsel. Uh, ja, wat weten we daarvan? Daar kunnen we natuurlijk niks van zien. Direct kan je er niks van zien inderdaad. Er zit allerlei gas en stof. Allerlei spul dat het uitzicht op onze eigen kern uh, tegenhoudt. Maar um, nou, om tot de kern van de zaak te komen. We kijken natuurlijk vaak naar andere sterrenstelsels. En daar zie je heel duidelijk die kern zitten. En dat kan dan met zichtbaar licht. Maar in ons sterrenstelsel uh, kan je toch een kijkje erop werpen. Door geen optische telescopen te gebruiken... door niet uh, met zichtbaar licht te werken... maar eigenlijk met de radiooren te gaan luisteren. En als je bijvoorbeeld zo'n radiotelescoop als Westerbork... op het centrum van de Melkweg uh, richt... dan ontvang je zeker straling. En door die radiostraling nu te bestuderen... kan je echt veel over de hele structuur van die kern te weten te komen. En we hebben daar dus nooit die sterren zien zitten. Dat klopt, want daar zit van alles voor. Maar die radiostraling eh, die levert ons allerlei inzichten... dat daar materie uitgestoten wordt. En dat het daar nogal een heftig gebied is. Ja. Een leuke vraag weer hoor. Uh, het, het is echt een heel groot wit vlak, het melkwegstelsel wat we kunnen zien... Doen ze een schatting? Hoeveel sterren zijn er in dat stelsel? Dat blijft altijd een wilde schatting. Dat is, de orde is een honderd miljoen. Dus, ik heb nog nooit zo ver geteld, maar dat is dan ook maar een, een schatting. Ja. En, en het is heel groot? En Het dus is ook heel groot. Ja. Zeker. Zijn er nog meer? Want het is er maar één, zo'n melkwegstelsel. Zijn er nog meer van dat soort verzamelingen? Ja, ja, Het is er één, maar hij is niet alleen. We hebben gelukkig uh, een, een nabije buur, dat is dan de Andromeda-nevel eigenlijk precies zo'n sterrenstelsel, maar dan alleen anders. En dat is heel prettig dat we die hebben... want uh, dat geeft dan juist ook weer meer aanknopingspunten voor het onderzoek. Je kijkt daarnaar, je ziet daar iets in die Andromeda-nevel, relatief dichtbij. En uh, dan probeer je ook na te gaan of dat in ons eigen melkwegstelsel ook het geval is. En die twee lijken inderdaad uh, zeer op elkaar. Die twee sterrenstelsels, Andromeda-nevel en het onze... die samen vormen de kern van wat dan de lokale groep heet... Lokale groep. En dat zijn dan uh, een dertigtal sterrenstelseltjes bij elkaar. Uh, deze twee zijn de grote, maar dan nog een heel stel kleinere erbij. En daar komen allerlei typen sterrenstelsels voor. Uh, spiraalstelsels, zoals dan Melkwegstelsel en Andromeda-nevel. Maar ook uh, zogeheten elliptische sterrenstelsels. Daarin vind je geen spiraalarmen, maar echt, dat zijn hele grote verzamelingen uh, van eigenlijk alleen maar sterren. Um, het is zo dat uh, de verschillen tussen een spiraalstelsel en een elliptisch sterrenstelsel. Komt een beetje door de aanwezigheid van gas en stof. Die spiraalarmen die zorgen er dan voor dat uit dat gas en stof weer nieuwe sterren ontstaan. Gas en stof is niet aanwezig in elliptische sterrenstelsels. En daardoor ontstaan er geen nieuwe sterren meer. En uh, nou van die elliptische sterrenstelsels, grote schijven van sterren. Uh, die zijn dan eigenlijk vrij doods. Ze draaien ja. natuurlijk ook wel, maar daar niet uh, van die levendige stervorming meer. Ja. Staat dat sterrenstelsel het uh, dichtstbij of zijn er nog stelsels die nog dichter bij ons zijn? Ja, ons eigen die heeft nog twee heel directe begeleiders. En voor de mensen die wel eens op het zuidelijk halfrond zijn geweest. Je kan die gewoon met het blote oog zien. Dat zijn de, de grote en de kleine Magellaanse wolk. Die zijn ontdekt uh, wat ons betreft dan door de zeevaarder Maggelaas... En die zag inderdaad een stel wolkjes aan de, de nachthemel op het zuidelijk halfrond. En die wolkjes wilden maar niet wegdrijven. En dat bleken dan inderdaad ook dingen aan de sterrenhemel te zijn. Um, en dat zijn dan twee begeleidende sterrenstelsels. Heel onregelmatig van structuur uh, van ons eigen melkwegstelsel. Ja, die zijn net lokale groepen. Zijn er nog andere groepen dan? Oh ja, er zijn talloze groepen. Dat is, uh, wij hebben dan het voorrecht ook in zo'n groep te zitten. Vandaar dat die lokale groep heet. Maar ook van die groepen, er zijn echt honderden bekend inmiddels. Dat nou is wat? En, uh, ze hebben dan allemaal een naam van het sterrenbeeld waar je ze in vindt. Zo is er een grote beergroep groep 1, een grote beergroep 2. Er is een groep in de maag, er is een groep in de giraf. Uh, nou, een talloze, ieder sterrenbeeld heeft wel zijn eigen ja. groepen. En welke is het ja, dus dichtst bij ons? De lokale groep natuurlijk, daar ja. zitten we in. Ja. Ja. En de grote? Want dat is een kleintje dus? Dit is een kleintje, ja. Een nou, er is een heel continuum eigenlijk. Een lokale groep heeft dan zo'n 30 uh, leden. Maar er zijn groepen met 40, 50 leden. En dat gaat tot uh, miljoenen leden toe. Maar dan noem je het geen groep meer. Dan, dan noem je het liever een cluster. Ja. Een cluster van sterrenstelsels. Ja. Uh, even iets over die ordening. Want als je het heel al van een afstand zou bekijken... dan is het eigenlijk één grote verzameling van sterrenstelsels. Hè? Uh, zit, daar, zit daar een systeem in... Is dat op een bepaalde manier geordend? Of is het gewoon een zootje als je het van buitenaf zou bekijken? Ja, om te beginnen kunnen we het natuurlijk niet uh, van buitenaf bekijken. Want het heelal is echt het heelal, alles wat er is. En, um, maar ja, ik ben het wel met je eens dat het een zootje is. Het is uh, hier en daar zeer geordend. Maar op andere plekken toch wel zeer ongeordend. Maar toch, in dat rommeltje is een regelmaat te ontdekken. En het feit dat sterren in een sterrenstelsel zitten... Zitten. Dat is toch ook al een soort regelmatigheid. En dan hebben we natuurlijk ook dat die sterrenstelsels groepen vormen. Clusters. En clusters komen ook weer in groepen voor. En uh, dan houdt het wel zo'n beetje met de ordening op, moet ik zeggen. Je hebt dus uh, groepen van clusters. Superclusters heten die inmiddels. En uh, als je dan nog verder afstand zou nemen... dan wordt het inderdaad een, een eenheidsworst. Dan, uh, dan is het heelal overal hetzelfde gezien. Dus de grootste structuur die we kennen in het heelal... dat zijn die superclusters. Ja. En daarmee krijgen we dus een beetje een beeld... van de verdeling van sterren en sterrenstelsels op grote schaal. Dat is het beeld van vandaag. Of dat vroeger anders is geweest, zo meteen. Als we over deze grote schalen praten, smijten we al snel met vele miljoenen lichtjaren. Hebben deze enorme afstanden nog bepaalde consequenties voor wat wij zien? Ja, zonder meer. Ik had al even het begrip uh, lichtjaar genoemd... bij de afmetingen van ons sterrenstelsel. En, uh, nou, het woord zegt het al, het is de afstand die licht in een jaar aflegt. Het is dus geen tijd, maar het is echt een lengte... En het licht gaat verschrikkelijk hard. Met uh, 300.000 kilometer per seconde. En er gaan heel wat secondes in een jaar. Dus een lichtjaar is ook groot. Het is bijna 10 biljoen kilometer. Dus het is uh, nou, een 1 met uh, 13 nullen. Ook niet met te vatten hè, voor ons. Nee, dat moet je ook niet proberen denk ik. Het is, uh, ook als sterrenkundige is het niet te vatten hoor. Je gaat ermee om. Maar uh, ja, het is... Je leert ermee werken. Je, je maakt voor jezelf wat schaalmodellen. Maar echt hoe groot dat nou is dat, is. dat is heel moeilijk. Heb jij wel eens tot duizend geteld bijvoorbeeld? Ja, op een hele slechte nacht. Maar dat is geloof ik ja. maar één keer geweest. Ah, maar goed, dat is al een nieuwsgierig... heel groot getal. En hier praten ja? we dan over iets wat... Uh... Ja, maar mijn nieuwsgierigheid die is uh, al met al nog niet uh, bevredigd hoor. Uh, goed zo, daarom uh, zitten we in deze cursus. Precies, En als je dan, want dan kan je dus terugkijken. Hè, naar die, en hoe ver kan je dan terugkijken. Ja, we hebben nu over zulke gigantische afstanden. Daar is tijd aan verbonden. Hè, want lichtjaren betekent precies. ook tijd. Hoe, hoe, hoe, waar houdt het op? Hoe ver kunnen we terug? Nou inderdaad. Euh, licht heeft natuurlijk tijd nodig om te reizen. Het gaat ook niet harder dan die lichtsnelheid. Maar het is heelal is zo groot. Dat je daar merkbare effecten van krijgt. Dat het licht niet oneindig snel gaat. Bijvoorbeeld weer dicht bij huis. De zon zelf. Die staat op redelijke afstand 150 miljoen kilometer en het licht heeft er al acht minuten voor nodig om bij ons te komen dus als je nu plotseling de zon uit zou zetten dan zou je toch nog acht minuten lang in het uh, volle licht zitten en dan opeens werd het donker en uh, in die zin kijk je dus als je nu de zon ziet echt nu, dan kijk je dus naar de geschiedenis van de zon acht minuten geleden en je snapt natuurlijk al, als je grotere afstanden uh, het heelal in gaat kijken... dan uh, is het licht natuurlijk langer onderweg geweest. Neem nou weer die Andromeda-nevel, wat sterrenstelsel betreft... een van onze nabije buren. Het licht daarvan is 2 miljoen jaar onderweg geweest. Dus het licht wat we nu zien op een heldere nacht... en dat is vertrokken toen wij hier zelf nog zo'n beetje in het apenstadium waren. En als we nu de Andromeda-nevel bestuderen, dan kijk je naar de Andromeda-nevel zoals die twee miljoen jaar geleden was. Hm. En het tijdsbegrip nu wordt een beetje ingewikkeld natuurlijk. Hè? Wat is tegelijkertijd en, ja. en zulke soort dingen. Maar Nu ja, is het, meer iets nu voor is het moment waarop we worden. het waarnemen. Maar de oorzaak van wat we waarnemen, dat is al heel lang geleden gebeurd. Ja, precies. He? Het je is krijg... bijna een tijdsmachine. Dat is, het ook. Ja. dat is het ook. En zo gebruiken we het ook. Maar hoe ver kunnen we dan terugkijken? Want je hebt het over het miljoenen jaren en hoe ver gaat dat? Daar is inderdaad een grens aan. En dat is natuurlijk uh, de grens van de leeftijd van het heelal. Je kan uiteindelijk niet verder terugkijken dan naar de oorsprong van het heelal. En licht kan niet langer onderweg geweest zijn dan het heelal oud is. Nou, de huidige schatting van die leeftijd is zo'n 15 miljard jaar. Dus uh, licht kan niet vijf, langer dan 15 miljard jaar geleden onderweg zijn geweest. En uh, nou, zover kan je dan terugkijken. Als je inderdaad plekken weet te vinden... Uh, Waar dan uh, sterrenstelsels net gevormd zijn. hoe dan ook. Ja. Als je nou een foto had genomen. In dat uh, beginstadium van het heelal. En je zou daar het beeld van nu naast leggen. Zie je dan veranderingen? Ja, dat zijn dramatische veranderingen geweest. Om te beginnen waren er niet altijd sterrenstelsels. Uh, die zijn op een gegeven moment uh, dan ontstaan. Doordat uh, uh, in het allervroegste heelal uh, het materiaal niet uh, heel gelijkmatig verdeeld was. Dat had al de neiging om een klein beetje onregelmatig verdeeld te zijn. En uit die kleine onregelmatigheden zijn dan de hele grote uiteindelijk gegroeid. En dat zijn dan uh, de clusters van sterrenstelsels met hun onderdelen. De sterrenstelsels zelf. Dus uh, nou, er is een hele geschiedenis uh, aan vooraf gegaan. En uh, die is heel dynamisch geweest. En dat uh, heelal is ook groter geworden hè? intussen. Um, Aanzienlijk groter geworden. Uh, iedereen heeft wel eens van de Big Bang gehoord, de grote klap. En uh, het heelal, dat zijn dan tenminste de huidige ideeën, is ontstaan. bij een zeer. katastrofaal. nee, dat is niet het goede woord. een zeer dynamische gebeurtenis, bij die Big Bang. En uh, als gevolg daarvan. is het uh, heelal zoals we dat nu kennen. nog steeds aan het uitdijen. en dat zal nog wel een tijd lang doorgaan ook. En. Uh, alles, alle sterrenstelsels die we zo kennen... die bewegen dan ook van ons vandaan. Ja. dus Ze gaan steeds verder de ruimte, de ruimte in, zeg je. De ruimte ja. wordt steeds groter. Ja. Nog even voor de duidelijkheid. Is er een bepaalde factor waarmee de, het heelal vergroot is? Kun je dat zeggen of niet? Is dat uit te drukken? Tussen het begin en nu? Dat is heel moeilijk uit te drukken. Dan uh, een factor. Een factor. Uh, de buitenste delen van het heelal... wijden natuurlijk niet... Uh, uit met snelheden die groter zijn dan lichtsnelheid. Dus daar ligt ook weer een grens voor de totale snelheden die we van ons af kunnen zien. Dus de grootste snelheid die van ons afgaat, dat is mm -hmm. dan weer de lichtsnelheid. Ja, ja. Maar je kunt niet zeggen dat het heelal is twee keer zo groot geworden. sinds Nee. Nee, want het is echt begonnen als iets heel kleins. En het is dus eigenlijk oneindig veel groter geworden al. Ja. Dan ja. hebben we dat centrum. Uh, het centrum van het heelal. Kun je het zien? Ik ben er wel nieuwsgierig naar eigenlijk. Het centrum van het heelal is overal. Oh. Um, dat is heel curieus eigenlijk. Maar heel gemakkelijk te begrijpen. Want het heelal is begonnen als iets heel kleins. Een, een, ja, het heet dan in deftige taal een singulariteit. Iets, alles was op een gegeven moment tezamen. Het heelal zat in zeg maar één punt samengebald. Dus de ruimte daaromheen die was er nog niet. En uh, tegelijk met die Big Bang werd die ruimte geschapen. Dus... Uh, overal waar je nu kijkt, daar heeft ooit dat centrum gezeten... omdat dat centrum overal was in dat toenmalige heelal. En in, in die zin is er niet echt één centrum aan te wijzen. Je moet je niet een ballon voorstellen die uitdijt, die je opblaast... en dus in het midden van die ballon, van daaruit uh, wordt die groter. Dat is eigenlijk niet het geval. Wat er als je bij die ballon wil blijven, wel gebeurt... is dat je zelf op het oppervlak van de ballon zit... en iemand anders zit die ballon op te blazen. En dan zie je dus dat uh, die ballon, jouw omgeving, steeds groter wordt. Mm -hmm. En uh, nou, je kan het heelal dan voorstellen als het oppervlakte van die ballon... iemand zit die op te blazen en daar gaan we dan. Ja. Is er een grens aan of niet? Want dan zegt de ballon klap. Hè? Uh, nou... Dat hangt uh, natuurlijk van heel andere factoren af. Uh, er is zeker een grens aan de uitdijing. Kijk, Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden bij dat uitdijende heelal. Of het gaat uh, altijd maar zo door. Tot in uh, lengte van jaren, eeuwen enzovoort. Of op een gegeven moment komt die uitdijing tot stilstand. En... Misschien, en dat is dan de derde mogelijkheid, komt na die stilstand weer een terugval uh, tot dan een volgende grote klap, maar dat is dan wel een klap de andere binnen, kant op, ja. uh, een klap naar binnen. Uh, nou, en waardoor dat nou bepaald wordt of het ooit tot stilstand komt die uitdijing of niet, dat hangt af van de totale hoeveelheid uh, massa die in het heelal zit, materie. Als dat veel is, dan kan je wel voorstellen wordt alles wat in dat heelal zit aangetrokken en wordt afgeremd en dan komt die uitdijing tot stilstand. Maar als er nu relatief weinig massa in dat heelal zit... dan uh, nou is er niet genoeg aantrekkende kracht... om die beweging die er nu eenmaal in zit tot staan te brengen. En dat is eigenlijk een van de kernpunten van het kosmologische uh, onderzoek... om erachter te komen van hoeveel uh, van die materie zit er nou in het heelal? Zit ja. er wel genoeg in? Is daar al een indicatie op een antwoord? Nou, uh, er zijn uh, talloze indicaties en... Uh, als je alleen gaat kijken naar wat zichtbaar is in het heelal... dus als je gaat sterren tellen als het ware en sterrenstelsels... dan is er veel te weinig massa beschikbaar. Dan kom je op een factor 10 te laag. Dus een tiende van wat je nodig hebt om dat heelal tot staan te brengen. Dat kan je gemakkelijk vinden. Maar het is tegenwoordig heel erg duidelijk... dat er veel meer in het heelal te halen is dan alleen maar valt te zien. Er is een grote hoeveelheid materie is aanwezig in als donkere materie... Dus het zendt helemaal geen licht uit, geen straling, geen radiostraling. En uh, toch moet het er zijn, dat zien wij uit bepaalde bewegingen van sterrenstelsels en ook de bewegingen in clusters. Er moet allerlei materie zijn die op dit moment ons instrumentarium uh, ontloopt. En uh, de schattingen daarvan, wat de verhouding daarvan is, die zijn zo dat... Het beste is uh, tien keer zoveel materie in donkere vorm aanwezig kan zijn... dan een lichte vorm, lichtgevende vorm. En als dat zo is, grote aanwijzingen daarvoor... dan is er dus duidelijk genoeg materie om die uitdijing tot uh, staan te brengen. In een zeer verre toekomst moet ik erbij zeggen. Ja, dan en dan, we dan we zou de heelal op, de, op dezelfde grootte dus blijven. Dat is dan de conclusie. Ja, dan of het blijft op die gro enorme grootte staan... of het klapt dan weer in elkaar. Ja. En dan gaan we misschien weer een volgend heelal tegemoet... Ja. Maar Misschien dan, is dat ook al Daar moeten we nog eventjes op wachten, ben ik bang. Ja, daar moet nog ja. heel wat water door de rijn. Goed, ik wou het hierbij laten. Hartelijk dank uh, voor de bijdrage, dokter Bellenveld. Graag gedaan. Actuele wetenswaardigheden aan het firmament. Hier is Henk Nieuwenhuis. We zijn weer toe uh, aan de les zes van deze serie De Sterren. Eigenlijk de laatste in de vorm zoals wij uh, de vorige de keren met elkaar hebben gesproken. Vandaag uh, over het heelal. Nou, is dus een wereld die uh, zeer ver weg is. Sterrenstelsels. Is dat nog interessant voor een amateur of is het allemaal zo ver weg? Het is ontzettend ver weg. Maar het is ook wel boeiend natuurlijk, hè. Als we nou de Andromeda-nevel nemen... Die staat zo'n 2 miljoen lichtjaren bij ons vandaan. Nou ja, daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Heel in het kort wil ik er toch even iets over zeggen. Als we nou gewoon aan onze zon denken, die is ook een ster. En het dichtstbij zijn de ster die wij op het noordelijk halfrond zien is Sirius. En die staat 8 lichtjaren bij ons vandaan. Nou, stel dat daar nou om draait en dat de familie van je woont. En je belt op. En dan duurt het 8 jaar voor het geluid daar is, dus 8 jaar terug. En dus na 16 jaar krijg je antwoord. Dan heb je enigszins het gevoel wat een enorme afstand of dat al is. Dat is nog maar acht lichtjaar. Hier hebben we het over twee miljoen lichtjaren. Toch kunnen we met het oog die nevel aan zien. En dan zien we daar op één kluit miljarden sterren bij elkaar aan de hemel. En we kunnen er wat dichterbij ook wel iets van een nevel zien. Want als, we, als het s'nachts goed helder is dan zien we zo'n lichtende band aan de hemel. En dat is een van die banden van ons eigen melkwegstelsel waar we zelf in zitten. En dat zijn ook al duizenden sterren die we dan zien. Maar we hebben het nu over nevels, dus we kijken heel ver weg. Nou, de Andromedenevel is één van de bekende, Ook wel M31 genoemd naar Messier. En Messier was een man die zocht naar kometen. En die heeft dus eerst alle neveltjes die hij zag... gecatalogiseerd voor het gemak. En dat zijn er ruim 110. Maar die zijn ook allemaal door amateurs te bekijken. Want in zijn tijd hadden ze nog niet zulke grote telescopen. En als wij dus een klein beetje telescoop hebben... van 15 tot 20 centimeter... kunnen we die neveltjes zonder meer allemaal vinden. Nou, een heel mooi voorbeeld daarvan is ook nog de M81 en 82 in de grote beer. Die is met, door een telescoop, door een kleine telescoop ook al te zien. En fotografisch is er zeker wat meer te bereiken. En want dan kunnen we een film inzetten die dus uh, goed lichtgevoelig is. Er moet wel gevolgd worden, dus we zitten wel aan een telescoop vast met een parallactische opstelling. En dat moet goed gevolgd worden. En dan kun je hele fraaie plaatjes maken... waarop je inderdaad structuren van die nevels kunt zien. En zeker bij de Andromeda nevel weer... zie je dan echt de kern en de armen daaromheen. Ja. Er bestaan dus ook die uh, spiraalnevels... Uh, is het mogelijk om die zelf te fotograferen? Ja, daar hebben we het nu eigenlijk wel eens een beetje oh. over. Spiraalnevels worden ze ook wel genoemd. En een heel mooi voorbeeld is ook M51 in de jachthonden. Het is ook een schitterende nevel om te bekijken. Maar fotografisch wordt die nog veel mooier, natuurlijk. En dan moet je toch eigenlijk grote kijkers hebben. Ik heb dus zelf een keer door een, door een 50 centimeter en door een meter telescoop. Nou, dan zie je, dan kijk je echt in zo'n heel stelsel. En dat is natuurlijk prachtig. En dat, zoals we die mooie plaatjes in de prachtige boeken zien. Hè? Zoals dat nu weer uitgegeven is bij deze cursus. Maar voor de amateur, ja, je moet wel met iets minder genoegen doen. Maar het is zeker zo boeiend om dus avonds je telescoop op zo'n nevel te richten. Terwijl je dus maar eigenlijk een, een vlekje ziet. En dan een goede opname maken. En als die dan ontwikkeld is en daar blijkt dan een heel mooie structuur in te zitten. Dan is dat toch wel een heel mooi resultaat. Alleen dus door een telescoop en uh, bij het fotograferen... moet je dan, neem ik aan, speciale eisen stellen nogmaals. Ja, het moet een parallactische dus een volg in richting zijn. Hè? Anders lukt het niet. En een beetje groter telescoop uh, maakt het alleen maar mooier. Dus ja, dat is voor de gevorderde amateurs, zou ik haast willen zeggen... is dat een heel mooi gebied om uh, in te werken. Ja, heb ik toch een probleem. Namelijk dat, uh, ik bedoel, we kunnen allemaal denken... of veel mensen kunnen het toch een beetje vergelijken... De... De, de sterrenhemel in Zuid-Frankrijk en, en hier. En vaak is hij hier natuurlijk lang niet zo helder. Dus dan kan ik ook niet zoveel met nevels, denk ik. Nee, dat is ook zo. En vaak kun je, zoals de andere nevel kun je eigenlijk alleen maar in de winter, als het dus een heldere Vriesavond is, hè, want dan hoe harder het vries, zeg ik wel eens, en het is helder weer. Dus te stiller staan die moleculen. Hè? Die, worden dan ook, die luchtmoleculen worden bijna bevroren, zou je kunnen zeggen. Daardoor is de lucht dan veel helderder. En dan kun je met het oog die nevel zien. En zo zijn er nog een paar neveltjes die je met het oog kunt zien. En eigenlijk in Nederland hebben we maar ja, zelden een hele mooie avond om dat werk te doen. Maar het, het kan wel. Ja, doorzetten. En volhouden. Tot zover de laatste aflevering uit de radioserie. Die hoort bij een televisieles. Er komen nog vier radioprogramma's met speciale thema's over sterrenkunde. Volgende week bijvoorbeeld praten we een hele uitzending lang over die grote klap of de Big Bang. Waarmee het heelal ooit begonnen is. Ook in deze laatste vier uitzendingen hoort u Enk Nieuwenhuis, maar dan vanuit de studio. Voor wat mij betreft, tot volgende week en een prettige avond.